Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer hulporganisaties uit de stevige kritiek op de Gaza Humanitarian Foundation. Die amerikaans israëlische samenwerking deelt sinds deze week voedselhulp uit... maar het verloopt niet goed. De grootste vrees is dat het zeer beperkte aantal distributiepunten een tactiek is... om de Palestijnse bevolking te laten vertrekken uit grote delen van de Gazastrook. De uitvinder van de abortuspil is overleden. De Fransman Étienne emile Beaulieu presenteerde de pil in 1982. Zeven jaar later werd het medicijn in Frankrijk goedgekeurd. Miljoenen vrouwen over heel de wereld kregen daardoor een goedkoop en veilig alternatief voor de chirurgische abortus. Anti-abortusbewegingen hadden stevige kritiek op de pil. maar zijn biochemicus Beaulieu kregen ook vaker bedreigingen. Inmiddels is de pil in meer dan 100 landen verkrijgbaar. Wel gelden er in veel landen strenge regels voor de verkoop. Etienne-Emile Beaulieu was 98 jaar. Boksers moeten van de Mondiale Boksbond verplicht een geslachtstest doen. Wie dat niet doet, mag geen wedstrijden boksen. Dat betekent dat Olympisch kampioene Imane Gelief uit Algerije... voorlopig geen wedstrijden kan doen, totdat ze een test heeft gedaan. Ze is dan ook niet welkom op de Eindhoven Box Cup die donderdag begint... Gelief won afgelopen zomer Olympisch Goud. Haar titel was omstreden. Volgens critici zou ze een man zijn. En de Oranje Vrouwen hebben zich niet geplaatst... voor het finale toernooi van de Nations League. Na een kansloze 4-0-nederlaag tegen Duitsland... is de eerste plaats in de pool onbereikbaar. Duitsland is na de zege groepswinnaar. De wedstrijd in Bremen was voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker... vooral een generale repetitie voor het EK... dat voor Nederland op 5 juli begint. Het weer het koelt vannacht af naar 11 tot 14 graden. In Limburg is een kleine kans op een bui. Overdag flinke zonnige periode. Het wordt 21 graden aan de kust tot lokaal 27 in het zuidoosten. En daar aan het einde van de dag kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. I love you. your baby. Zandvoort, ZFM. Zfm. De de steen mij haar beiden en hij zocht nog roos naar haar. Ze steen voor haar hitte van pol lieven rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en haait. Uit hier haast 1500 verroren maatschappij. Ze laaiden net onder, ze vielen hard en vrij. Er is wat voor een kinder, hij maakt soms een polig spaat, maar wezen eis vast dinnen, nou dat werd de nevel waar. Die ten losse kraaien is de regio van het veld. Het dier haast zicht je is een gevaar. Ze boeren met een ze ze al.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 You were waiting, kind.